klanken, wit, famous Bobby T, de luisteraar te verleiden dat station is gewoon één groot luchtkasteel dat is één gebak gebakken lucht zwendeltje echt tien keer helemaal niks natuurlijk, dat rundvlees mogen ze een frequentie hebben, maar verder hoor je er bitter weinig van, ja een beetje de boel saboteren, maar goed nou ja, eh, het zat toch lekker tegen vorige week stelt meneer Brinkelman eh, vriend en vijand teleur nou ja, hoe eh, noem je dat? door eventjes uh, langs de neus weg te melden dat hij geen reportage had. Hey, hey, ik heb geen reportage, uh, meneer T. Hij zat gewoon lekker lang en breed op die camping nog steeds feest te vieren en een beetje met die beheerder aan te pappen of zo, weet niet. Uh. Maar ja goed, daar moeten we ons voor indekken. Ik zie dat helemaal niet zitten dat er ineens uh, geen reportages meer zijn. Dus wat hebben wij verzonnen? Een uh, originele reportagewedstrijd. En luisteraars. Uh, iedereen trouwens krijgt de mogelijkheid om de, uh, talenten te tonen en uh, te laten horen aan de rest van de wereld. Je kunt je reportage insturen. Dat uh, mag dan uh, maximaal vijf minuten duren. En om dat dan een beetje een goede banen te leiden hebben we een thema bedacht. En het thema voor die reportage is dus uh, misdaad en geweld. Nou, daar kun je alle kanten mee op. Ben je voor, tegen, uh, laat ze horen. Misschien heb je in de bak gezeten, heb je daar iets over te vertellen. Whatever. Het thema is dus voor de... Reportagewedstrijd, eh, misdaad en geweld. Nou, dat moet wat spectaculaire zo op gaan leveren, lijkt mij. En, eh, nou, dat kan iedereen wel mee uit de voeten. En eh, dat gaat juweltjes van reportages opleveren, mag ik hopen. En de winnaar die krijgt eh, de twijfelachtige eer om eh, vanaf dat moment de reportages voor Radio Gamma te gaan verzorgen. Een soort van eh, huisreportage, hoe noem je dat, een soort van hofreportage leverancier of zo. Maar ja, je hoort, het eh, rijk... Uh, rijkdom en roem voor u in het verschiet Nou verder uh, zijn wij zo rijk niet We zijn een uh, behoorlijk noodruftig radiostation Dus je moet gappen worden voor 10 euro per jaar Ben jij lid van Radio Gamba En ontvang jij de cd met erop een heel veel uitzendingen van Radio Gamba En de lidmaatschapkaart die toegang geeft op die legendarische Gamba-meetings Ja En je moet naar de website Je kunt chatten je moet even naar www.gamba.tk En, uh, nou, leuk dat je geluid hebt. Dan ken je die website misschien al. Uh, je kan even niet via de gewone tekstchat chatten. Of je moet een beetje verstand hebben van IRC. Maar uh, ik zou maar lekker uh, de pelles gaan uh, installeren. Uh, kies gewoon bij chat voor uh, pelles En uh, lees de informatie nou goed door. Dan is het allemaal niet zo moeilijk. Hey, het is altijd, uh, is mij gezegd, uh, goed lezen is je halve installatie. Ja, zo is dat. Nou, je kunt bellen 070-360-2527. En uh, ja, dan kun je je verhaal vertellen aan uh, iedereen. Of gewoon aan mij. Dan uh, zend ik het verder uit. Dit is de T-show. Heel veel plezier. Ik heb een wel aan de lijn. Hallo? Ja? Ja, meneer Windjes. Met uh, Ben Winkels. Ja, ja, precies. Met, met een T uh, overigens. Ja, natuurlijk. Ja, uh, met een T is dat ja. overigens. Ja, oké. U koerde toen een coma aankomen, maar dat is helemaal niet gebeurd. Dus ik denk, ik ga weer eens terugbellen naar uh, Radio Gamba, of niet? Nou ja, daarna heb ik uh, ja, ook eigenlijk uh, wel alweer contact met jullie opgenomen. Ja, één keer, dat weet ik, dat weet ik, ik maar daarna niet meer. ja een uh, ton en eh uh, gemaakt. Ja dat, ja, dat is waar, dat is waar. Dat was ja. volgens mij uh, ja. niks anders dan een dag voor een succes. Ja, dat was ik vergeten, maar ja, dat zegt ook wel wat, wat over de kwaliteit van die uh, bijdrage. Maar goed. Ja. Maar, uh, waar belt u voor? Ik uh, heb gehoord, even Eff wachten. Ja, ja we wachten wel, joh. die radio tijd. Oh, nee, sorry. Van de nee, ik, nee, ik hoorde echt niks. Ja. U hebt toch uh, kapruzijners kap moeten eten dan, hoor? Ja, sorry. Maar uh, ik hoorde dat u uh, een, uh, ja, uh, een, uh, een battle... Uh, ja, iets met een battle of zo. Ja, die reportage wedstrijd bedoelt u? Ja, niet? dat ja. Ja? Wat about dit? Nou, uh, ik uh, kom net uh, terug van een uh, hoogtestage. Ja. Dus ik ben helemaal uh, afgetraind. En wat uh, heeft u precies gedaan dan? Nou, ja, ik ben... Uh, ja, dan. ja, ik heb een beetje last van mijn maag. Ik hoor het. Ik ben uh, uh, naar Tibet geweest en heb daar uh, een uh, hoogte stage uh, doorlopen. Dus ik ben... Ik zit eh, ja, ja. het, zo zeggen. Nou, dat, uh, dat klinkt goed. En dan gaat u uh, die reportagewedstrijd uh, deelnemen, begrijp ik. Ja, daarvoor ben ik op die hoogtestage geweest. Zo, ja. zo, zo, zo. Ik uh, ga namelijk die de Vries even uh, ja, flink uh, van je geven. U heeft het thema toch gehoord, hè? Geweld en uh, ja, het misdaad en geweld. En ben ik helemaal in thuis. Ja, ja, dat is ja. uh, best. Nou, uh, ik ben zeer benieuwd wat u ervan gaat maken, ja, meneer Wintjes. Ik wel, ja. ja. Nou, geweldig. Uh, leuk dat u even reageerde. En uh, u hoort nog meer over uh, inzenddatum en zo, maar ja, dat komt uh, allemaal wel. Voor de scheet van de week, kun je daar nog voor opgeven of niet? De scheet van de week? Nou, ja. nee, dat hebben we gehad. Dat was Ton en Anton. Uh, moet uh, fictie en uh, realiteit eventjes niet met elkaar verwarren? Nee, nou, uh, Laat ik volgens mij de grap niet helemaal door. Ja, nee, ik denk het. Meneer Wintjes bedankt voor bellen. Anders u wil ja. Het werd goed van, uh, van u te horen, hoor. Oké okay dan. Oké. daar daar Dag. Doei. Dag. Gamba Radio. Radio Gamba. Toe Gamba. Shut up listen, bijna zeggen. Maar ja, we hebben een beller in de lijn, dus we moeten niet moeilijk gaan doen. Hallo, u bent in de uitzending. Ja, goedenavond met Thijs. Thijs, daar is Thijs hij weer aan. aan. om de in Ja, Leuk ja. Dan. Nou, geweldig. Uh, een, een, een fantastische bingo-variant zeker. Ja, natuurlijk. wel een leuk idee, man. Wat je nou allemaal gaat doen met die, met, die, met die reportages, man. Ja, helemaal druk. Eindelijk, eindelijk, gaan ze aan de slag. Ja, helaas geen, uh, hoe het, misdaad en geweld uh, in de bingo natuurlijk. Of wel? Nou ja, maar wat denk je ja, wat er allemaal rondloopt? Ja. is toch een dwars doorsneden van de maatschappij tegen. Ja, dan? dat is waar. Is het eh, net zo'n wereldje als die boxwereld of uh, is dat niet te vergelijken? Nee, de boxwereld is heel vijenzijdig. Er komen ja. alleen maar boxliefhebbers, Nee, nee, dan de bingo. Dan <laughs> ja, dat is waar. Tegen. Ja, dat is waar. Dat is natuurlijk een veel uh, ja, diverser publiek. Daar heb je gelijk in. Maar dat is breed georiënteerd. Jawel, ja, ik heb een land gezocht. Ja, ik dat zijn. Nou Professoren en doktoren, maar ook groenteboeren die bingoen. Ja, er dus zitten er ook criminelen. De hele pano zit er ook tussen. Ja, dat ja, is waar. Ja, als je wel was, dat kan allemaal. Ja, ja. zit is in de casino toch ook. Dus waarom niet in de bingo? Ja, dat is waar. Nou, moet Het is wel, wel uh, een mooi over geschreven worden. Ik verwacht volgende week meteen een er reportage erover. Ja, nou, uh, als, als u uh, zich eraan wil uh, wagen, aan een reportage. Wij houden ons uh, aanbevolen natuurlijk. Uh, nou, ik ga wel even kijken, joh. Ja. De bingo ja, goed, zo. Is Nog een, uh, een leuke bingo-variant of iets dergelijks? Ja, het is natuurlijk net... Uh, ja, vakantie geweest is eigenlijk een beetje te laat, maar ja, het idee is wel de vakantie gekomen natuurlijk. Vooral ja. als je op reis bent, dat je dan helemaal niks te doen hebt. Ja. En met je kinderen en zo, en ja, iedereen is dan een beetje boekjes te lezen, Donald duckies en zo. Ja. Zou het toch leuk zijn dat je ook gewoon op reis kan bingo. Dus ik heb meteen gedacht van, je, je kan ook gewoon, ja, op, op mijn manier dan Mili Bingo gaan spelen. mini Bingo? Mili, met een L. Me L. Mili Bingo, ja, ja. Ja, van die hele, heel klein bingo spelletje voor op reis. Ja. Leuk man, voor in de auto met de kinderen en zit zo'n klein bonnetboekje met, met bingo nummertjes erop. Te groot oh. als een postzegel. Te groot als een postzegel? Dat zijn de, dat zijn de bingo -formulieren. Ja, nou ja. Hey. En dan moet je gewoon in een pen moet je precies een puntje zetten op het getalletje wat er komt. En dan de bingo-balletjes, natuurlijk, ja, nog veel leuker. Ja. Gewoon een zakje met hele kleine balletjes erin, die ik al bijna niet zien, maar ze zitten er wel in. Jongen. En dan is de truc, dan moet je een beetje een matte vinger hebben. Nou, dat hebben we ja. heel veel luisteraars ja. hebben we dat tegenwoordig, dat ja, weet ik ja. toevallig. Dan steek je zo je vinger in dat zakje met die balletjes. Ja. Nou, dan bleef het wel wat maar aankleven. En dan rol je er net zo lang tussen je duim en de wijsvinger dat er maar één balletje over blijft. Maar meneer, is nou, meneer na verloop is toch niet meer te lezen dan? Ja, dan moet je goed kijken. Je moet goed kijken. Zit er Ik ook een heel klein kijken. vergrootglas bij? Nou, er zit wel een loopje bij inderdaad. Maar als het goed is, een ja, je ja. bingo, een groevende bingo, hebben we niet nodig, hoor. Iep. En dan kijk je op nummer het is. Ja, dan zeg je natuurlijk nummer 15 of zo. En dan, ja. oké, dan heeft er iemand bingo. Zelf... ja Ja, ja, ja. Nou, ik zal er alleen geen reportage over maken, maar het klinkt. Uh, ja, ik weet niet. Waarom nou niet gewoon een uh, normaal zakje bijvoorbeeld? En een normaal. Uh, nou ja. Het waarom kan moet een het... beetje bingo leuk leuk. Ja, maar dat... hoe, hoe groot is dat dan? Het, blijft, het, het, is. Zit... het zit in een lucifersdoosje of zo. Uh. Maar het is wel heel klein in de ja. Heel, okay. heel klein. Je kan het meenemen voor een Er ja, ja. leuk man. Ja, dat is wel leuk. Met een klein trein je... dat ja. Aan je sleutel Op. hangen. Ja, gewoon een possegeltje. Hier is een, een De hele coupé. Ja. Bingo. Ja, lach Nou, praktisch ook. Echt praktisch. Ja, nou leuk. Meneer, of ik mag Thijs zeggen gewoon. Thijs, bedankt voor bellen. mag je Thijs zeggen, hoor. Ja, oké. Nou, bedankt voor bellen, Thijs. Ja, bedankt. Dag. dag. dan. Dag, dag. Ik zie een lampje branden. moment. Hey, Nova, hebben ze Rol, Kip. Steerden, has, have a loud with. Die ADH. Ik kan geen betere aankondiging uh, denken Hallo. natuurlijk. Hallo meneer Brinkelman. Ja. Het ja. zit nu voor een uh, verontrustend nieuws dat er uh, geen item zou zijn. Ik uh, geen item zou ik weten waarom er geen item is. Nou, ik heb niks ontvangen, meneer Brinkelman, dus Je ik ga er maar vanuit. Nee. Dan dat is is toch weer hetzelfde verhaal. Het ja, toch. Nou, meneer Brinkelman, uh, vorige week had u geen uh, reportage. Nee, maar ja, nou, en nu weer niet. Dus uh, ja, ik ga stappen nog ondernemen. Nog niet, nog niet direct, uh, in nee, geval dat het inderdaad zo nee. Zou zijn, uh, nee, daar ik heeft u gelijk uh, in. Meneer Brinkelman heeft u helemaal gelijk in. Ja, maar uh, meneer Brinkelman heeft u helemaal gelijk in. En dat doe je niet zomaar. Dat nee. doe je na een geschiedenis van alleen maar. Alleen, nee, maar, alleen maar. Smoes. Ben, uh, met en met gewoon met allerlei ongein. Ja, nee, ja, meneer Brinkelman. Helemaal niks. We zijn het gewoon een beetje zat hier. Dit is niet van mij... Wat nou, meneer Brinkman, dit komt niet alleen van mij af, dit komt van de gehele redactie. We gaan uh, echt zwaar op onze plaat als er niet gewoon altijd ja, maar ik heb één reportage is. Ja. Ja. Nou, dan kunt u wel gaan huilen en zo, maar nou, het is, is gewoon gebeurd. Een beetje gebeld, door uw ja. opmerkingen. Ja, nee, dat, uh, nou ja, goed, dat snapt u toch wel. U zit er een beetje mooi weer te spelen met die campingbeheerder of zo. Er is helemaal niets van Ik heb wel degelijk persoonlijk uh, op de bus gedaan. Uh. Ja, ik heb niks ontvangen, meneer Brinkelman. Het nou, geeft ook nee, niet. Nee, nee, nee. Nou, uh, nou, nou. Dat moet je mooi zeggen. Meneer Brinkelman, uh, het geeft niks. U kunt gewoon ook meedoen aan die wedstrijd, natuurlijk. En kunt u plekje ja. misschien. Het, er is een winnaar. Ja, ik ga dus... er niet aan mijn eigen wedstrijd meedoen. Rijf, het is, wedstrijd, wedstrijd, dan het dan is, dan is niet uw. Hallo, meneer Brinkelman. dat is niet uw wedstrijd hoor. Dat is onze nou wedstrijd. In yeah, de stad, ja, he? nou ja, je moet een beetje om je plek. Uh, u heeft hem uh, verspild, u heeft er zo vaak een kans gehad. Lijkt mij ja, zo. wat is dat nu? Ik ja, wat het is dat alle keer nu? Uh, u bent. Geleverd aan u. Ja, u bent stom verbaasd. Elke week, Elke het, week. Het, het, het hele land voor u Ja, zo. en dan moeten wij eens even wat, eh, wat keren laten horen dat u weer belde met een smoes van ja, het is er niet. Weet u nog nou, Loerdes reportage? Loerdes. Laten we het zo eens over Loerdes hebben. Allerlei kosten ja, hebben wij voor u. Ik doe gewoon zoek geraakt. Ja, Als weer wat je zoek. Zal doen we, weet u toch wel met Pater, pater ben. ben. Ja, daar komt het hele verhaal. Ik zit erop te wachten, meneer Brinkman. Maar het maakt niet uit u bent gewoon uit. Een, een, een reportage in. Dat maakt u niet uit. Dan wint u uw eigen nou, plek uh, terug. Ik heb te weinig oren aan ja. deze manier. Nou, gaat u lekker naar radio rundvlees of zo? Denk ja, er even nou, over na. Uh... Laten we geen uh, dingen doen waar u spijt van krijgt. Denk er over na. Nou, uh, uh, de reportages moeten wel degelijk binnenkomen en dan uh, zult u ja. zien wat een uh, gemis het is als wij uh, ja, er niet nou, bij zijn. Meneer Brinkman, het is als het dan ook. Moet, dan meneer uh, Brinkman, even rustig. Even rustig, even. Het is ook een gemis uh, als ja, dat we wij. Een eigen Hallo, Stop. meneer Brinkman. Het ja. is ook ontzettend gemis als u er niet bent. Ja, nou. Uh, maar u moet uw plek wel verdienen, want u we heeft de kansen. Mee hoor. Hallo, u kan heeft u uw wel kansen wel zo'n beetje gehad, dacht ik zo, toch? Ja, we moet het bosjes zelf zeggen. elke week. Van ja. nee, nee, nee, Het <laughs> is nou, nee, doet u dan de... ja, nee, ja. nee, nee, dan... Ja, hallo, we gaan hier geen nee, nee, nee, nee, nee, u eh... Heeft... Nou, op deze manier uh, begint het me toch een klein beetje te irriteren hoor. Steeds dat, uh, ja. dat meneer we Brinkelman en zo. Nou, uh, ja. Ik heb het wel gehoord. Hoor. Ja, dag meneer Brinkelman. Ik ga aan, dag. Daag. Dat zeg ik. Goed. En uh, Bellas en zo. En we hebben er weer een aan de lijn. Ja, hallo. Ja, u bent de uitzending. Giesnavel, brengt u. Nee, Navel. Ja, goeiedag meneer Theo. Hoe maakt u het vandaag? Nou, uh, een stuk beter dan gisteren. Een stuk beter dan gisteren? Ja, zo gaat het altijd toch? Denk nou, ik dan weet ik al... niet, kan nee? ook Ja, dat is waar. Ach, de rubber... Ups and rube... downs heet dat toch? Ja, ups and downs. Nou, nou we precies. lopen goed. U voelt nou, het toch? Ja, nou, nou, we Ja, nou, daar gaan we gelijk maar naar u. Uh, hoe gaat ja, het met precies. u? Nou, met mij gaat het helemaal met poppies natuurlijk. Want, rullerubberuitvinding of zo? Nou ja, ik ben rullerubber voorbij inmiddels, meneer, uh, meneer T. Rullerubber voorbij? Ja, ik ben echt het concept voorbij. Men, oh. Ik ben nu begonnen aan een totaal nou nieuw concept. Ja, dat, dat is? Rullerubber doet verbleken. Dus verbleken, zo. Ja, ja, ja. Wordt, wordt er wat bleker van, Ja, ja. Maar dan wil ik het niet hebben. Nee, nee. Ik wil over het nieuwe concept wil ik het hebben. Ja? maar Innovatie BV is eigenlijk nu gewoon terzijde gegaan. Om plaats te maken oh? voor een totaal nieuw bedrijf. Oh? Wat, wat, wat, wat eigenlijk wereldwijd ontspannend zou moeten kunnen gaan zijn op de duur. Ja? En dat is Rullo Life. Rullo Life betekent dat het rullen gebeuren midden in je leven staat. Dat alles rull kan zijn en moet zijn omdat dat gewoon, gewoon beter is. Als het maar rull is, dan is het goed. Als het maar Precies. Mag alles. Nou ja, misschien wel, eh, op een duur, als je, als je er veel moeite voor doet, moet dat op de duur toch wel lukken, ja. Ja, ja. Maar vooral ook omdat het een mens goed doet. Ja. Dus vooral op die rare coëntijs van men met zijn bingalogie dacht dat hij mij voor kon wezen. Ja. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo, want ja. wie gaat er nou bingo rollen voor zijn plezier? Dat doet ik toch gewoon niet. En, en veel nee, nee nou, Runno Live, iedereen heeft toch al wel Rullerubber in zijn huis? Rullerubber? als het ruller is, dan is het goed. Ja. En dat Rullerubba het leven draaglijk maakt. Oh, dat ja. kun je veel breder trekken. Ja, je zit weer dus lekker vlak van de reclame. Ja, ja, en nee, natuurlijk, dat weten we toch meneer eens na vol. Maar uh, Life, uh, is dat de trademarket uh, ondertussen of zo? Ja, exact. En dan, dan, ja, ik ben al bezig met het opzetten van een uh, nieuwe structuur. En nu kunnen je er ook lid van worden. Ja, de ja, dan, ja. Met Ruller Life producten Ja, ja. Hoe ze aan de man te brengen, of aan de vrouw natuurlijk. Ook. Ja, ook weer Ja, ook weer U zit wel uh, een beetje in de sekte met die familie hoor. U bent sectengevoelig, zal ik maar zeggen. Ja, zal het aan de naamstand leggen, meneer T? Geen weet niet. idee, Giersnavel, ik weet het niet. Maar, uh, nou, het wilt klinkt. Als uh, u geïnteresseerd worden? wilt u gelijk inschrijven, ja, wat nou gelijk Giersnavel. Nou, laat ik er Met even over nadenken, meneer Giersnavel. Uh, maar, uh, wat uh, heeft u gehoord van die reportages? Uh, denkt u ja, van, nou, daar liggen mijn talenten in? niet, lekker reportages maken over de misdaad en alles wat, wat er aan wantoestanden op de wereld is. Ja. Of gewoon bij je eigen de buurt. Ja, nou precies. Of gewoon bij je eigen thuis. Nou, ik weet niet of u denkt van, nou, daar voel ik wel wat voor. Maar uh, bij deze, u bent uitgenodigd, hoor, dat Iedereen die belt, die, uh, heb ik daar, die klamp ik daar even over aan, want we mogen allemaal een reportage maken. Nou, dus als ik het volgende week weer over Willa Live heb, dan heb ik aan mijn toe uh, voldaan, begrijp ik. Nou, nee hoor, dat is meer een, een commercial, zeven minuten voordat de commercials erin gaan. Maar, uh, maar. ik uh, ga weer eventjes een muziekje draaien. Bedankt voor het bellen, meneer Giesma. Ja, ga lekker draaien. Oké, okay, lekker draaien. Hey Live, hè? Dag, Willa Live. Oké, okay. ah. dag. En Gamba natuurlijk. Gaat er weer veel mis vanavond. Bent u er? Ja, Oké, okay. nou mooi zeg. Ja. Werkt er tenminste wat, hè? Aan de hand was. Nou, er werken wat uh, dingen tegen, zullen we maar zeggen. Maar Mensen ook, en dingen. Maar ook uh, ik werd even onderbroken hoor. Met oh ja joh. Oh nou, vreemd hoor. Nou, uh, we gaan even gewoon uh, vrolijk door. Laten we het niet over de techniek hebben, maar uh, oh, nee, ja, dat over de gedichten of zo. Wat zegt u? Nou, laten we het over een gedicht hebben of zo. Of zo, ja. ja. Nee, nou, u oh, nee. heeft een gedicht voor ons. Ja, maar liefst drie. Uh, zo, zo. En, uh, en uit uw broek laten hangen, meneer Van der Zwans. Ja, precies. Uh, uh, ik ben een beetje in de war, Ja, ja. Uh, ja, kunt u uh, misschien zeggen welke u het mooiste vindt? Uh, ja, ja. De drie de gedichten heten namelijk uh, Anders. Ze heten Anders. Nou, ze Van heet... die brillen is dat? Ze heten niet Anders, maar... Ze hebben alle drie de titel anders. Ja, ja. Maar ze zijn allemaal anders. Ja, dat ook, ja. Maar u moet beslissen... ...ja, welke eigenlijk deze titel mag dragen, Oké, okay, hoor. Daar ga ik. Ik begrijp dat u aan het uitproberen bent. Ja, precies. Ja, ja. Uh, en ik wil uw visie daar uh, graag op horen. Nou, oké. Okay, uh, steek daar u van wel. Uh, het eerste gedicht. Mm -hmm. Het heet, uh, ja, hoe kan het ook anders... Anders. Anders, ja, oké. Okay. Ja, nou, ik ben dan ga er wel hoor. Ik hoor. Anders. Hallo. Gaat het weer wat mis, geloof ik. Ja, dat was een mooi. Hallo, ik heb niets gehoord, meneer van de Zwans. Oké, okay, dan gaan we door naar het uh, tweede nee. gedicht. Dus. Wat gebeurt er vanavond allemaal? Ja, gaat u wel eens door? Oké, uh, dat. Anders, hoe kan het ook anders? Mm -hmm. Ja, nou doet u hem. Oké, okay, daar ga ik hoor. Ja. Uh, anders. Vreemd het Ja, dat was een moeilijk. Ja, idee. Ja, Nou, Ik begin het een beetje te begrijpen. Ja. Ja, nou oké. Het okay. was bijna anders. Nou, die derde uh, dan, kom op. Precies. Oké okay, hoor, daar ga de derde... Die is echt wat je zegt. Nou, anders. anders. Ja. ja. ja. Oké okay, Of mm -hmm. Deze. Ja. Hoe kan het ook anders? Anders. Niet anders. Oké. Okay. Anders. Oké. Okay, de rijk. Mm -hmm. Anders. Uh, ja. Is anders. Niet hetzelfde. Oh. Krijgen we nou ineens een haiku uh, voor onze kiezen of zo? Ja, dat was een mooi. Welke vindt u nou het mooiste? Uh, nou, u heeft aan mij gevraagd of ik wou zeggen de tweede. Maar ik vind de derde het mooiste. Oh ja, dat ja. kan ik begrijpen. Ik ja. denk dat de luisteraars... Ja, dat vroeg u net voordat we zeg maar, elkaar spraken, Zou u van... Wilt u even ik dat zeggen... Ik het helemaal begrijpen, ja. Nou oké, okay, meneer okay, Van der Slans, bedankt voor uw oh, bijdrage. Ik hoop volgende week beter werk gaat, gaat u nog een reportage voor ons maken of zo? Uh, dat heeft u er net nog niet aan mij gevraagd. Nou ja, dat hebben we opgeroepen hè. Reportage uh, over misdaad en geweld. Dit is helemaal nieuw nu. Oh. Dus u zet mij even voor het. Nou, misdaad en geweld is het thema als u zich geroepen voelt voor uh, wederom een prachtige reportage. Nou, daar voel ik wel. Wat ja? Voor nou, u heeft de vijf, vijf minuten en maximaal, daar mag u niet overheen of u bent gedisqualificeerd. Oh, nou, daar uh, hou ik rekening mee hoor. Meneer Van der Zwant, bedankt het ook voor het bellen. Uh, een ander... Ja, oké, okay. tot de volgende verhaals, keer. Hè? Daag. Anders hè, dat is echt anders. Nou, dat, dat, dat. Ik weet niet wat er vandaag is. Ik hoop dat we allemaal geluid hebben. Nee, ik kan er ook niks doen. Mooi nummer voor uh, meneer van de zwans draaien. Er zit uh, iemand te brullen. Ja. Je... ja, precies. Meneer Pietersma. Ja, met Paul Pietersma. Daar is hij weer. Ja, ik heb wat uh, met de meeuwen. Over Zo de meeuwen. De, de... de... apen. Zo, we gaan weer gelijk met de beesten natuurlijk. Ja. To the point. Het gaat allemaal van een zuivere spreektijd af want ik kan wel wat praatje vooral welke week. Ja, ja. Ja. Vorig nou, ik kon ik allemaal al niet kwijt. Nee, oké, okay. gaat u gang, meneer Pietersma. Nou, ze zijn in uh, Wassenaar. hè. hebben ze in de VVD-fractie, uh, ja. uh, met name Tessa Oosterholt en Arjen van der Heuvel. Ja, die willen de meeuwen gaan verjagen, Oh, Want ja. ze hebben daar uh, erg veel last van de meeuwen in, in de stad, en die schijt ja. alles onder ja, ik en ze ze verjagen, hè. Ja. Zat en, te eh, ja, dan Denken ze dat het door de forse stand komt in mei Ja, dat klinkt dat bekend. Dat er veel mee zijn. Oh, dat klinkt wel weer bekend. Die vossen, die uh, zorgen voor problemen. He, dan is het weer de volse stand is te ja. laag en, ja, nou. ja, maar er zijn er te veel. Er nou, te wel veel. Een keer ja, president. Nou ja, ze moeten die bezig gewoon met rust laten. Die mei ja. hebben ik niks aan, maar eh, om ze nou te gaan verjagen. Ja. Is het niet leuk voor de toeristen daar. een scheiterijle Ja, want je hebt veel toeristen nou in Wassenaar. nou het ja. gelukkige stel daar is gaan wonen. He, Oh ja, dat is ook weer zo. Ja, nou, oh, nou, die beesten die lopen op de kwetteren. Ja, gaat op het wasgroot, Abschieten. Op de Maxima. Abschieten. Daar sturen ze hun prins Bernard er toch even op af en die, die regent dat wij even. Die ja. schiet alles meer nou, wat wij willen. Ja, nou, hoor, hoor. Ik ga eventjes uh, ik ga verder met door. de ratten. Hallo, ja, met de ratten. Oh ja, natuurlijk, ja. Ja, op het naastland van Zandvoort zijn we weer een stukje verder. Naar ja. Amsterdam toe, daar die kant. Dan hebben ze drie flessen met rattengif hebben ze daar uh, gevonden. Zo. En dan wou ik de luisteraars, die wou ik zeggen, dat als ze nog zin hebben om van die mooie dagen daar te gaan genieten, Ja, dat ze dan niet eh, naar de stroom gaan, want het leggen vol met het rattengif. Oh, leven gevaarlijk? Ja, nou, ik zelf al bezorgen van, eh, als ik die meeuwen nou naar Zandvoort jagen hè. Eh, ja, dan kan ze op een goedkope manier vanaf komen, hè. Eh. Ja, ja, maar zo'n rattengif. Wat zeg je ja. van meeuwen zijn ratten met vleugels? Ja, zoiets, nee. maar ja. Uh, ja, ze hebben drie zilverkleurige uh, flessen gevonden, dus uh, luisteraars als je daar bent, zilverkleurige flessen niet uh, oprapen. Nee, nee, is het nee. is je gewoon met gif? Ja, zo dan. Nou, uh, ja, ik, ik vind duiven altijd ratten met de vleugels, maar ja, ik, ik mag meeuwen bent, wel. Ja, de, de ratten van de lucht, hè. Het gaat mij eigenlijk te ver, hoor, om meeuwen af te schieten. Ik uh, mag meeuwen best vrienden, wel. Vind ik vrienden, Ja, gif? Ja, gif, ik vind het het, Ja, nee, ik vind... Ja, ja, precies. Weglaag. Ga weg, Ga weg. Ga weg. Ze nou, nog verder wat of, Ja, uh... van de apen. De apen. Ja, de apen. Ja. Ja. Een, een koffer gevonden met de douane. En, Zo? Ja, schiphol natuurlijk. En uh, er zat 30 kilo apenneuzen in van de bavianen. Zo, al leuk dan. Was, uh, ongeveer tussen de 1500 en de, de 2000 kilo bavianenneuzen. Neuzen. Huh. Wat doen ze daarmee dan? Ja, nou, ze denken dat het bestemd is voor de traditionele me medicijnen van de oh. volgende Chinezen. Ach, apendafianeneuzen? Ja. ja, ik, ik denk dat ze toch niet in de bambi gaan Nou, nah, nee, dat, maar, dat is toch mogelijk, nee. hè? Ja, en uh, die Kees Nanning gehad van uh, Schiphol, ja, die heeft die koffer uh, gevonden, want die nog oh. nogal. Uh, ja, dat is een verbrand, hè? Ja, ja. Nou, smerig. Ja, is niet zo mooi allemaal, nee. nee, dat is eigenlijk ook een soort van misdaad. Dan maak ik even een bruggetje. Zou u nou mee willen doen aan die reportage, misdaad en uh, ja, geweld? Ja, ik heb zoiets gehoord. Nou, ja. ja, ik heb wel oren aan een reportage. Ja. Maar misdaad? Ik heb het niet gewoon over de beesten. Nou ja, dat is toch misdadig, van die uh, pavianenneuzen. Zo oh, moeten dat een dacht, beetje... Ik dat is alleen maar van die uh, Peter, uh, Peter Erder uh, de Vries? Nee, u mag het interpreteren als u wil. Het gaat over oh. misdaad en geweld, dus het, het kan ook over thema. zinloos geweld bij beesten. Ja. Ik noem maar wat. U moet even uw hersenen laten werken. Ja, ja, ja, maar wanneer moet het klaar zijn? Ja, daar hebben we het later allemaal over. Dat komt allemaal ja. nog geleidelijk. U heeft ja, nog en de tijd. tijd nou, nee. Nee. De, de, de hartstikke druk. Doe ja. de man met is schaaf uh, hè. Ja, nee. Knieën, en, en de, de knieën dragen. Ik heb en, niemand gezien. Is het uitgekomen? Nee, nog steeds niet. Nee, oh, gelukkig. Gaan ja, we dat had uh, gisteren moeten gebeuren, oh. en alles vandaag. Maar ja, ja, ik kan er wel een dag of wat aanlopen. Heb oh. je toch komen kijken? Dus ik kan nog, ja, ja precies. Is Foseline ook niet geweest? Ja, nee. Oh. zijn nou. heb gezien, man. Ah, die belt straks wel op, he? maar dan, dan ga ik gelijk even kort sluiten. Ja, maar, ik, dat eh, er wel af, want u, ja, nou ja, het kan elk moment gebeuren. He? Je moet er toch bij zijn? Ja, dat is helemaal waar. Dan kunnen we misschien nog een reportage uitslepen, maar u weet wel... dat dat misdadig noemen of zo, weet ik veel. Paul. Uh, ja. Heb je alles verteld wat je vertelde wilde? Ja, ja oké. Okay. Nou, nou oké, okay, dan gaan we lekker uh, aan de muziek. Bedankt voor okay. bellen. Nou, uh, Bob, tot volgende week. Dag. Hoi. Hoi. Hallo. Hallo. Ja, Hallo? Ja, we dat, we weg, we Ons, onze God is toch de beste? Wat vindt u nou, daarvan? Ja. ja, nou, oké. Okay. Dat, uh, ik weet het niet hoor. Ik zei maar oh, wat. Weet, vindt het niet dat vindt toch niet, handig? is toch zeker uh, wel het geval? Dat heeft toch op de Bijbel nog uh, al reeds veel eerder mede gedeeld? Ja, ja, ik ja. heb er niet zo verstand van. We he, hebben he, he, oh, Froseline aan of? de telefoon. Froseline? Ja, meneer T, dat ben ik inderdaad. Wat heeft u uh, gevonden voor een uh, stichting, vereniging, uh, reportages oh, maken? Ja, meneer T, ik nou. weet niet wat er met u aan de hand is hoor. maar... Ja, een beetje. Oh, haast. Ik vind het wel een beetje vreemd hoor dat u zo nou, haast. Is. Het is het een beetje niet? hectisch, we verliezen weer verbinding en zo. Het is uh, jammerlijk uh, aan het misgaan. Dus, uh... Oh ja, dat moet toch een beetje relativeren zijn. Ja. ja, ik zit hier uh, erg druk, ik heb niemand voor de techniek, ik moet alles in mijn eentje doen. Dus... Ja. Het ja, ja. zou kunnen. Ik uh, ga nu kalmeren. Uh, we gaan uh, het hebben over een van uw stichtingen, toch? Ja, die meer een waarschuwing, wat ook meteen ook een, ja, een stichting is. Uh, al zeg ik het zelf. Ik ben er wel achter gekomen. Er is natuurlijk een stroming gaan, en, en Het heeft een echt ja, geschiedenisnavel. Oh. Een uh, ja, voormalig... Uh, ja, partner eigenlijk van mijn zijde. Voormalige uh, partner? Is het niet ja, nee, ik ben ermee gestopt voor mij. Ik zal er niks meer van weten. Die man wordt een beetje eng namelijk. En uh, daar heb ik niet zo'n behoefte aan. Is, uh... En er zijn wel velen ook. En ik wil ook de luisteraars waarschuwen. Misschien ben ik zelf ook wel degene die deze stichting het leven heeft geroepen. Hoewel ik er natuurlijk niet over uh, wil, wil, wil, uh, de, nee, de wereld nee. de wil kunnen volmaken. Maar je bent nou gelukkig met Arnold of zo? Ja, oh, daar wil ik niet op ingaan. Oké. Okay. Nou, uh, daar hebben moment. we het daar niet over. Maar wat ik wel even kwijt wil natuurlijk dat, dat, dat, dat relisme... Als Guus Giersnavel nu mee bezig is, wat dat ja. uh, zeer gevaarlijk is. is dat, ja, ik vind het ook sectachtig inderdaad. Ja, Run on Life en dat, dat is op gebaseerd op rulisme, dat is ook van Guus Giersnavel op ja. ja. Oh. En dat wil eigenlijk rulisme in de wereld propageren. Hè? Ja, is hij daar al lang mee bezig? Nou, niet echt, maar hij zag dat Run Rubber zo'n succes was. Ja. Maar toen dacht hij, als het maar is, dan is het goed hè? Als dat het maar rulles dus mag alles. Al. Ja, als het maar is, mag alles. Ja precies, nou dat dacht hij dus ook en hij is ermee doorgegaan en nu heeft hij dus rullisme eigenlijk en een, ja, het leven ingeplaatst. Ja. Dat vind ik toch wel een hele hele zaak. Ja, ik doel. vind het ook. Ik vind het allemaal een beetje. En die andere Giersnavel, die broer van hem ook zo'n beetje met haar bingo gedoe en zo, dat is Ja, dat is bingo zo, maar die man wordt niet serieus genomen dat is met Guus misschien wel anders. Ja, ja. Dus daarom ook zo gevaarlijk. Hè? Ja, dat is waar. Ja. Dus ik zou eigenlijk de stichting willen aankondigen, dat is halt, stop, uh, ruralisme, nooit. En dat zo. mensen daar meteen, vooral de luisteraars, lid van worden. Maar ja. uh, Fozalin, die richt je zelf op, begrijp ik. Ja, deze keer heb ik er wel in opgericht. En huh? dat heeft helemaal niets te maken met mijn voormalige relatie met geschiedenis. Nee, al, nee. Maar je vindt het gewoon gevaarlijk. Ja, daar ben ik ben wel ik met je. Het is wel een kleine ja. zorgelijke ontwikkeling. Ja, als we het realisme ingaan, wie weet wat er allemaal weer gebeurt. Ze we zijn net ja, de muur kwijt. Wat wilt u dat alles rul is? Wilt dat al? Nee, ik zou het niet willen. Nee, nee, precies. Het uh, nee ik was wel in een rulle wereld. ik vind een gladde ja, spiegel doen. toch uh, leuker dan een rulle spiegel. Ja, wat ja, Ja. En het, uh, het, het rullen is ook gevaarlijk in verband met het micro heb ik begrepen, dus... Nou ja, inderdaad. Als het rullen is, dan is het ook een, een het veel beter voedingsbodem. Ja, ja. En dan nog goed meer op, en dan moet je met micro -tarnieren. misschien wel niet hebben. Nee, nee daarom. Nou, uh, Foceline, uh, ja, ik weet niet, ik steun je van harte met je stichting. Uh, heb jij denk ik nog iets uh, voor de reportages, of, of dat is niet helemaal in jouw kapotie, uh, ja. zullen we maar zeggen? Eigenlijk ben ik niet onder meer bezig, natuurlijk, uh, nu altijd mee bezig, nu ik dat relisme een beetje zo uh, ja. aankondig, dat ja. het gevaar daarvan is. Het ja. kan natuurlijk een misdadige organisatie worden, of ja. een misdadig aspect nou, in de maatschappij. Ik zou zeggen, van, uh, speel er een beetje mee met het idee. Nog, ik speel heel graag, maar met ideeën, ja, dat kost wat moeite, maar ja. uiteindelijk kom ik er wel uit voor niet, ja. Nou, Nou. Uh, Rosalien, uh, ik vond het leuk dat je belde weer. Heel fijn. Oké. Okay. Ga een mooi nummer voor je draaien. Dag. Oké, dag. Fozalin, ik zeg al, oh, ik ga een mooi nummer voor je draaien. Ook mijn spijt mij, Ja, en wie nog meer? De Vries, natuurlijk, die lijkt altijd ja. zeer kritisch. Ja, toch? Nou, het was bij wat het moois, zeggen, Hij Hoe steekt dat? met uh, die storing op ja. de lijn en zo. Oh, wat erg, de Vries. Ik, uh, dat uh, hoef je mij niet te zeggen hoor. Denk je dat ja, er hier niet de iemand zou de komen? Het begint een beetje vooruit te gaan, maar ja. en dan uh, gaat de techniek het al ja. laten weten. Ja. Nou, uh, ja, ik vind het ook. Ja, daar betaal je dan je, je gabber-contributie uh, voor, hè. Ja, ik wou ook even hebben over die uh, prachtige oproep om uh, reportages te gaan lopen doen. ja nou, ik heb er natuurlijk al een paar gemaakt, maar die ja. is nog uh, gewoon uh, wel inzenden dan. Ja, nou heel graag de Vries. Die van jou, die hebben topniveau natuurlijk. Ja, maar ja, nou, misschien dat, het, dat de rest al uit de markt Ja, nee, of dat, of ik moet je aan, wel ja. zeggen, van als jij gaat winnen, moet je wel de consequenties uh, aanvaarden. Want dan ben je natuurlijk de vaste reportagemaker. Ja, precies. nou ja, ja. Eigenlijk heb ik er helemaal geen trek op. Nee. dat die, uh, die brinkel kunt uh, gewoon... Uh, die je ja, ook lekker wat werk gehouden. Nou, beetje... Om te nou weer te gaan lozen. Je ook weer wel Nee nah, joh, echt. Ik word er zo moe van de vries Elke keer dan weer wel, dan weer niet. Ik wil een beetje ja, continuïteit. Ja, We raken het luisteren als ik me... is uh, vrij consequent om met te inleveren. Maar ja, ja ik kan het ook wel begrijpen. Want ja, als je er even mee zit... Ja, dan is van die van die kutsmoes. Nou, dat precies. Is, uh, ja. al, ik heb het allemaal gehad met hem. Hij, hij, hij doet net alsof dat ineens komt. Maar dat komt niet ineens. Ja. Dat komt na jaren ergenis gewoon. Heb ik het eigenlijk zo. Ja, dat ik wel. en Hij mag meedoen. Ik hij deze werkt toch wel, wel aardig. ja ik vond het, vond het leuk ook, maar tropen. luister hij mag gewoon meedoen en als hij bewijst dat hij ja, nog steeds de ja, beste snap, is ja snap, dat, kan wel, dat joh, is maar, toch uh, maar goed de show even nog even met de show ja, ja. hij was natuurlijk een prima showtje ja dat gezegd steeds over die, die Bram van Meulen en zo, dat begrijp ik ook wel hoor, ja. maar uh, ja, het is van tot op Het dus alles moet kennen, vind ik dan wel persoonlijk. Ja. ja, nou dat vind ik dus ook een beetje. En uh, ja, Bram van Meulen, ach, luister is er goed, je kan ervan vinden wat je wilt, maar het maakt het verder niet uit. Ja, het mij wel er onwijs gezocht en gemaakt hoor. Ja. Dat, uh, dat kan ik ook uh, wel beamen, maar ja. Uh, ja, het is uh, van Abba tot Zappa. Dus ach, uh, ja precies, van Abba tot sappa. zo is het de Vries, jij begrijpt ja. het tenminste. Ja, en en, en, altijd wel lekker hè. Hè? Altijd wel lekker. Ja, er zit altijd wat lekkers tussen, toch? Ja, zolang er geen dienstrijd en Of nee. dat soort dingen. Ja, dan, of, dan uh, gaat het toch snel. Level op. 42. Ja, ah, dat ken ik nog wel. Maar, maar eh, toch Ik ja, uh, ja, zou ja. zeggen... Zappen. Mooie muziek, hoor. Het is een geweldig man. Ja, ja. En uh, verder uh, de Vries. Uh, ja, met iets, mij is het uh, goed met jou ja. ook. Nou ja, uh, het gaat best. Ik, uh, ik word altijd een beetje kriegelig uh, als die uh, techniek het laat afweten. We betalen het toch op godsvermogen. Ja, dat toch is snap ik natuurlijk nog met die uh, verlepte rugpijn van jullie. Precies. Ik snap dat wel. Ja, nou, uh, daar ben ik blij om, omdat er tenminste iemand is die het hier snapt. En ik heb het niet Ja, rug. nou ja, ik heb het zelf ook vaak zat in mijn rug, dus ik weet waar ik het over heb. Ja. He? ja, nou, we uh, worden niet goed van, De Vries. Bedankt voor je medeleven. En uh, hoi. Gaan we nog ik een... Hoi. hoi. Nou, dan gaat hij weer. Hoi. Hoi. Ja, hij gaat echt. Nou, uh, dat was de vries. Ja, en ik heb een beller aan de lijn. Uh, komt u maar in. Goedenavond. Ach, u, kunt u maar horen? Ja, maar we horen u goed. Dag, ja, goedenavond met Korselien Smegmans. Megmans. Ja, wel. Geweldig. Uh, welkom. Gaat u ook een reportage maken voor ons? Het is heel moeilijk. Dat, moet je een reportage maken? Ja, dat is uh, geen peluschilletje. Nou, u begrijpt dat wij als nonnekes in het klooster natuurlijk niet zomaar reportages kunnen gaan maken. Ik, uh, ik heb geen idee waarom zou dat ja, niet moeten. Maar ja, natuurlijk geen criminaliteit in het klooster. Oh, ja, maar daar buiten wel? Of uh, u laat juist zien, de, ja, zullen we zeggen het contrast? Nou, ik het misschien wel een beetje relativeren, hè, want ja. er is misschien dus wel nu sprake van criminaliteit in het klooster, want die Toch, paters die gaan maar door, hè. Dat bedoel ik maar. Weet wat ze allemaal niet uitgesproken hebben, ja. dat ze boven de RC klimmen en omdat me ja. omdat ze me toplossen veel ja. zien. Nou ja, ja. dat gaat toch zo. Ik kom zo moeten we trappisten bieren Precies. Het gaat maar door, dus eigenlijk gewoon crimineel. Dat is ook crimineel, precies. Oh, nou, als u, heeft het, u heeft de, hem die, helemaal die, door. kan ik de Radio Jamma nog een luisterend ontwoord verwachten, maar kan ja. dit klooster net nou. gewoon niet hebben, hè? Uh, u heeft een klankbord vijf minuten lang, maximaal. U mag er geen seconde nou, ja, is toch ja, ik het, is is zo natuurlijk dat nu die paters zich ook bezighouden met realisme. Dus je zijn van die realistische oh, oh. seances die ze dan houden. Nou, dat vind ik heel oh, eng. Ja? Dat past helemaal niet in ons oh. wereldbeeld. Oh, dat, dat gaat uh, niet. Het gaat echt als een, een olievlek over het landbeen, begrijp ik. Ik vrees dat het heel erg is. Ja, bedoel, die paters zijn heel gevoelig voor. Dat komt allemaal door het kapit beren. Nee. Als je dat veel drinkt, dan word je gevoelig voor dat soort dingen. Zo is ja. je mijn bekend en dat, dat weten we gewoon. Ja. Nou, dus ik, uh, heb ook, ik heb uh, ook maar zo'n zo Pita-pletter besteld Ik heb no? dat wel eens gehoord op, op, op de Radio Ja, pain de Pita-pletter. Pijn in die... Pijn in die eh, in ass. Plat, ja, ja, een ik Pita. Ik dat oh? is een beetje van af Oh, dat is heel slim. Een pen in de S. Yes. Dat was de pitapletter inderdaad. Van mensen ja, waarvan je dat denkt, uh, goh, dat is echt een pijn in die S. Yes, uh, daar wil ik vanaf. Goh, nou, is, dan uh, wordt het misschien iets makkelijker voor mij. Nou, maar wat betreft die repitage, daar zou ik even over nadenken. Want ik vind dat inderdaad uh, ja, een goed uitgangspunt. Uh, en misschien uh, uh, ja, reageert u een beetje af op die manier dat u zegt van hé, ik ben het een beetje kwijt. Toch? Dat is ik eigenlijk, wat ik toch iedere week al doe meneer Teekbalk, ja. toch ook op om te vertellen over de misstanden in ons klooster? Ja. Dus eigenlijk ben ik al eens gewoon met die reportages bezig. Ja. Oh ja, goed, ja. misschien is het dat wel niet het niveau wat, wat men gewend is van de radio Gamma, maar voor hier in het klooster is het al heel wat, hè? Ja. dus Het gebeurt eigenlijk gewoon helemaal nooit. Is toch, dat is toch interessant op zich? Nou, er gebeurt nooit wat. De, oh, ja, als het die hier aan eraan ter pas komt, gebeurt er genoeg, heb ik begrepen. Jawel, maar dat zijn de paters, hè. Oh, die Dat vind hij niet. Wij mollenken nee. zijn gewoon niet zo. Ja, dat is weer zo. Nou ja, maar dan gaat u even naar buiten toe en dan laat u dat zien. Die misdadige, ja, uh, daden van die uh, paters. Hoe zal het dus overwegen, meneer Tegen. Mevrouw Smegmans, ik uh, ga weer eens een nummertje draaien. Het is heel moeilijk. Ja, daarom... Daarom. Het is ook heel moeilijk om een radio te runnen, dus uh, we gaan er weer tegenaan. Bedankt voor het benen, meneer Smechmans, Smigman, mevrouw Smechmans, Corseline. Ja, goedenavond. Oké, okay, goedenavond. Dat was Corseline. Ja, ik, uh, ik weet het. Klinkt een beetje gehaast. Ja, uh, even adem hoor. Hamba Zitten wachten op de. Oh, daar gaat die weer? <totop noise> ja, als je opbelt, lieve schatten, dan zit je meteen in de uitzending. Meteen. <totop> en <noise> uh, als je dus toet, toet, toet hoort, gewoon 5 indrukken. Gaat die weer? Hallo. Ja. Ik wou eens weten of het ook mogelijk is om bij uw uh, reportages uh, in te kunnen dienen. Maar natuurlijk kan het, jongen. Dien ze in. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, je zit nu in de uitzending. Begin maar met je reportage. Ja, nou, uh, ik heb natuurlijk nog geen reportage. Ik wil juist reportages graag gaan maken voor uw uh, radiostation. Die heb ik dus nog niet. Nou, uh, begin met nu te oefenen. Ja, maar ik kan niet zomaar uit mijn hoofd een reportage doen. Die heb ik niet zomaar in mijn hoofd zitten. dan moet ik mensen bij hebben uh, dat ik zeg van. Uh, en wat vindt u nu van de politiek meneer, of uh, iets in die geest? Nou dan neem je het op een bandje op, of op een MD'tje, of op een datje, of wat je maar hebt. Dat ga ik zeker doen, maar dan wil ik het wel graag, uh, zeg maar, graag op tijd indienen. Ja, maar je kan ook gewoon lekker thuis je, microfoon even, of je telefoon even uh, bij, de, bij, de, bij de luidspreker houden en afspelen. Ja, maar uh, ik kan toch niet zeggen van meneer, wat vindt u van dit of van dat? Dat is toch geen reportage meer, dat is een gewoon telefoontje, daar ben ik nu ook aan doen. Nee, maar in plaats van dat je eigen stem, draai je dan het bandje af. In plaats van mijn eigen stem het bandje? Ja, maar welk bandje? Ik heb geen bandjes, dat heb ik niet zomaar op voorraad. Ja, je kunt inderdaad gewoon een opname maken en dan draai je die gewoon en dan zet je de telefoon vlak voor de luidspreker en dan draai je het af. En misschien kan je zelfs direct in de telefoon inpluggen, wie weet. Iemand die een reportage uit wil zenden, die wil toch graag dat in inleveren, een soort van documentaire of zo. Met deze soort radio hoef je niet in te leveren, ga je gewoon thuis draaien. Nou, zullen we dan een uh, afspraak maken voor volgende week, dat ik uh, deze week wat op een bandje zet. Dat het dan, uh, zeg maar, uh, bij u in de uitzending uh, gedraaid wordt. Absoluut. Ik dank u uh, uh, beleefd, uh, meneer de Ridder, en uh, tot volgende week, zou ik zeggen. En succes, hè. <lacht> yeah. Zo, nou, het gaat werkelijk fabuleus met dit programma. Ik zie hier als een ware technicus te genieten van jullie. Echt fantastisch. Ik ben er nu eventjes tussendoor. Gewoon maar eventjes om dat, ja, hè. Maar we gaan door. Meteen in de uitzending. Ja, goedenavond. Zijn er nog ineens aan het luisteren? Ja, ik dacht het eigenlijk wel. Ik hoorde de hele avond ook een hele leuke dingen op de radio. En ik weet natuurlijk dat Willem Ritter nogal heel fijn is bezig geweest met zijn spiegelogie. Ik heb al die boekjes gelezen, ik heb al uitzuim erin gehoord. En ik heb eigenlijk zelf ook een ideetje dat ik eigenlijk wel even mededelen aan alle luisteraars. Dat is namelijk van de bingo. Jullie kennen de bingo natuurlijk wel, uh, daar heb ik wel vaker over gehad. Maar daar heb ik eigenlijk een eigen ontwikkeling gemaakt. En dat is dan de bingologie. Eigenlijk kan je met bingo natuurlijk ook logie ontwikkelen. Dat heb ik gedaan. Want eigenlijk betekent dat eigenlijk niets meer tot bingo centraal in je leven staat. Want bingo is leuk, met bingo kun je leuke dingen doen. Bingo maakt de mensen blij en brengt de mensen bij elkaar. En het geheim van de bingologie is eigenlijk de reeksen. Want ieder bingospelletje levert nieuwe reeksen op. En iedere reeks heeft betekenis. En met deze betekenis kunt u in uw leven vooruitkomen. Dus eigenlijk wil ik alleen maar zeggen, denk eens na over bingologie, want met bingologie kom je verder. En eigenlijk ben ik ook van plan om een nieuwe bingo hall te organiseren om op te zetten waar alle soorten van bingo in alle maten en kleuren mogelijk zijn. Dus als mensen geïnteresseerd zijn, kom lekker naar Schiedam, naar Café de Luijvol, waar men zich kan inschrijven voor alle spelletjes van bingo. En dan zal het langzaam maar zeker ook over het hele land aan populariteit winnen. Nou, ik hoop dat jullie daar veel plezier aan beleven en eens goed nadenken over deze nieuwe stroming. Ik dank u wel. <laughs> Heftig En dit is nog maar het begin, dit is nog maar het begin, let maar eens op, hè. dit is nog maar, dit is echt Ja want dat is, uh, ja dit is oeh, ja. ik hou mijn mond nog even dicht, we laten het gewoon groeien, hè. want ik heb natuurlijk altijd zit vol met van die plannen en ideeën en dromen en zo. Maar ik heb al geleerd in mijn leven niet te veel over praten. Gewoon laten groeien. Want als je praat, geef je het al vorm. Nee, gewoon laat maar groeien. Het komt vanzelf. Het materialiseert zich vanzelf. Dat is zo werk bestellen. Zie het maar voor je. Voel het maar. Voel maar of het klopt. Voel maar of het helemaal lekker voelt. Of het je inspireert. En dan daar komt het. Wauw. Heerlijk. Heerlijk. Ah. Ja, dit is toch, dit is toch. Oh.